I breathe.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 never take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 Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn Nairhuis met het NOS-journaal. Italië heeft de maffia een grote slag toegebracht... door voor 700 miljoen euro aan bezittingen in beslag te nemen. Bezit is afkomstig uit de erfenis van maffiabaas Dante Passarelli... Hij was een kopstuk van Drangheta, de maffia in Napels, en kwam in 2004 om het leven. Hij viel onder mysterieuze omstandigheden van een flatgebouw. Justitie confiskeerde onder meer grond en onroerend goed. Volgens premier Berlusconi is het de belangrijkste in beslagname ooit. Daarnaast arresteerde de Italiaanse politie gisteren 63 mensen die lid zouden zijn van de maffia. Ze worden verdacht van drugshandel. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd, schrijft ministerie Ballin aan de Tweede Kamer. Sinds 2007 is de AIVD in principe verplicht mensen achteraf te vertellen dat telefoongesprekken zijn afgetapt. In de praktijk is nog nooit zo'n mededeling aan iemand gedaan. Vanwege allerlei praktische en juridische bezwaren. Zo zijn afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar. De commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten vindt dat de mededelingsplicht erg veel werk meebrengt voor de AIVD. En zegt dat burgers toch al allerlei mogelijkheden hebben om erachter te komen dat ze zijn afgeluisterd. Ook Heers vindt dat de plicht geen meerwaarde heeft. Liverpool heeft zich ten koste van Benfica geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Engelsen wonnen thuis met 4-1 en dat was genoeg na het 2-1 verlies in Portugal. Hamburger SV schakelde standaard luik uit. Fulham was over twee wedstrijden beter dan Wolfsburg en Atletico Madrid was in de kwartfinale beter dan Valencia. In de halve finales neemt Hamburger SV het op tegen Fulham en Atletico Madrid speelt tegen Liverpool. Het weer. Vannacht haalt de temperatuur naar 3 graden, plaatselijke kans op vorst aan de grond.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 Wat je er